Sebastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In verleiden van Mies Bouwman, de koningin van de Nederlandse televisie, noemt onder andere premier Rutte haar. Presentator en producent Han Pekel zegt dat ze de Nederlandse televisie samen met haar man Leen Tim volwassen heeft gemaakt. Cabaretier Freek de Jonge, die met Mies Bouwman bevriend was, noemt haar een geweldige moeder voor haar kinderen. en ook een beetje voor het hele volk. Miss Bouwman presenteerde in de jaren 60 onder meer de eerste grote Goede Doelenactie op televisie, Open het Dorp. Ze overleed thuis in het bijzijn van haar kinderen. Mies Bouwman is 88 jaar geworden. De organisatie van de herdenking van de februaristaking in Hilversum heeft een aantal mediaorganisaties geweigerd. De herdenking was vanmiddag. De organisatie spreekt in een e-mail van vijf niet-journalistieke propagandaorganisaties... Die niet welkom zijn. Het gaat om poont, geen stel, WNL, The Post Online en vermoedelijk de dagelijkse standaard. Als ze toch zouden komen zouden ordendiensten zoveel mogelijk tegenhouden, stond in de e-mail. De burgemeester van Hilversum, Pieter Boertjes, is uit protest niet naar de herdenking gegaan. En de Nederlandse Olympische ploeg is in het Olympisch Stadion in Amsterdam gehuldigd. De sporters werden onder luid gejuich binnengehaald door honderden toeschouwers. Irene Wüst, die in Pyeongchang bij de sluitingsceremonie de vlag droeg... had ook in Amsterdam weer de Nederlandse vlag bij zich. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, goed voor twee keer goud, was er vandaag niet bij. Hij bleef in Azië voor het WK Sprint dat volgende week gehouden wordt in China.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. En ineens zag ik je lopen, en ik dacht. Ik was meteen boven En jij om de hoek, hoek, En we liepen samen verder. En ik dacht, hoe Was er bijna iets zo? Goed, hoek, Bij elkaar en ik weet niet wat ik. Hoe zijn we hier beland oeh, oeh. En we vliegen door de dagen En het voelt goed En ik moet het eigenlijk niet vragen ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht: Oe, oe. Als er vijand en ik zo.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 give up.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 We'll We'll